9 uur. Dit is Radio 1 Het Bert van Sloten. En een goedemorgen, straks in het NOS Radio 1 Journaal. De aanpak van krachtwijken is niet succesvol. En de gevolgen van een frontale botsing gisteravond tussen twee treinen in Zwitserland. Nu eerst het NOS Journaal met Jan van der Putten. De aanpak van achterstandswijken heeft tussen 2008 en 2012 maar weinig effect gehad, zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau na onderzoek van het gevoerde overheidsbeleid in die zogeheten krachtwijken. Dat zijn achterstandswijken die extra aandacht en geld krijgen. Mensen die er wonen zijn wel tevredener dan tien jaar geleden, maar dat is ook het geval in wijken waar geen extra geld in is gestoken, zegt het SCP. Het is ook niet zo dat het slecht gaat met die wijken of slecht is gegaan. Integendeel, er zijn een aantal dingen juist uh, goed verlopen. We zien alleen dat dat in die wijken die er het meest op leken eigenlijk net zo is. PvdA Tweede Kamerlid Monash is het niet met het Sociaal en Cultureel Planbureau eens. Ook op, gebaseerd op ander onderzoek, onafhankelijk onderzoek, onder andere van het CBS... waarin juist blijkt dat er een significant verschil is in die wijken ten opzichte van andere wijken... waar het blijkt dat daar juist een heel goed is gegaan... Dus er zijn nog wat onderzoekers die elkaar tegenspreken. Het krachtwijkenbeleid werd in 2007 gelanceerd door toenmalig minister Vogelaar. Onder leiding van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Kerry zijn de vredesgesprekken tussen Israël en de Palestijnen hervat. Dat gebeurde in Washington tijdens een iftar, de maaltijd waarmee moslims het vasten breken na zonsondergang. Voor het eerst in bijna drie jaar zaten vertrouwelingen van de Israëlische premier Netanyahu en de Palestijnse president Abbas weer om de tafel. Kerry zegt dat het een zeer bijzonder moment was. In Israël verwachten ze niet veel van de onderhandelingen... zegt correspondent Monique van Hoogstraten. Veel mensen zijn cynisch, veel mensen zijn pessimistisch. Op zijn best afwachtend kan je zeggen... vorige week is er een peiling geweest... dus nadat bekend werd dat er onderhandelingen gaan beginnen... En toen zei 70% van de eh, ondervraagden in Israël niet te geloven dat er een vredesovereenkomst komt. Maar de Amerikaanse president Obama noemt de gesprekken een veelbelovende stap. Hij waarschuwde wel dat er nog moeilijke keuzes moeten worden gemaakt. De Thaise autoriteiten denken dat het nog wel weken zal duren voordat de stranden van het populaire toeristeneiland Koh Samet weer schoon zijn. Gisteren lekte ongeveer 50.000 liter ruwe olie uit een pijpleiding, zo'n 20 kilometer voor de kust. De olievlek heeft het toeristeneiland vol getroffen. Het grootste deel van de stranden is afgesloten voor publiek en veel toeristen hebben besloten het eiland te verlaten. Honderden Thaise militairen zijn ingeschakeld om de olie op de stranden op te ruimen. De eigenaar van de pijpleiding heeft zijn verontschuldigingen aangeboden voor de vervuiling. In de Amerikaanse staat Florida zijn opslagtanks met propaangas ontploft. Zeven medewerkers zijn met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Eerder werden 15 anderen vermist, maar volgens de politie zijn alle werknemers inmiddels terecht. Ooggetuigen melden dat de ontploffingen op het terrein van de gasfabriek wel een uur lang duurden. En dat maakt het blussen zeer moeilijk, zegt de brandweer. Het terrein in Florida ligt niet ver van de stad Orlando. Bij de bevrijdingsactie in een gevangenis in Pakistan zijn Taliban-strijders bevrijd. Het is nog niet duidelijk hoeveel precies, maar het zouden er tussen de 200 en 300 zijn. Taliban-strijders bestormden gisteravond in politieuniform de gevangenis in het noordwesten van het land. Met onder meer granaten konden ze het complex binnenkomen. Het is niet duidelijk of er slachtoffers zijn gevallen. Volgens de Pakistaanse autoriteiten zijn enkele bevrijde taliban weer opgepakt door de politie. Dan het weer. Eerst nog wat zon, maar vanmiddag bewolkt... en bijna overal regen of motregend het wordt ongeveer 21 graden. Morgen nog een bui, verder van tijd tot tijd zon. Vanaf donderdag droog en vrij zonnig en een graad of 30. Erwin de Hart bij de ANWB. Je had een afsluiting? Ik heb een afsluiting. Eerst nog een file op de A4, de richting Amsterdam... tussen Hoogmaar en Knooppunt Burgerveen. Vijf kilometer file. Nou, Daar is de ook afgesloten. En de N36 Almelo Denemsvaart is inderdaad in beide richtingen dicht. Dat is bij Ommen en dat komt door een geschade auto met paardentrailer. Ja, en hoe is het met het paard? Weet je er iets van? Ja, ik vrees maar. Ik zal eens navragen. Vraag het na, dan ja. horen we dat ja, straks. Takker. We praten zo verder ook over die bevrijdingsactie in Pakistan... waar Jan het net over had. Dat doen we met Lucas Waagmeester.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 Het NOS Radio 1 Journaal. Bert van Sloten. Het is de week van de grote ongelukken in Europa. Gisteren reden in Zwitserland twee treinen frontaal op elkaar. We don't know uh, the, the exact cause, but one was leaving en one was coming. En dat terwijl Zwitserland juist bekend staat om zijn veilige railnetwerk. U hoorde het heren vanochtend al, de aanpak van de achterstandswijken... de zogenaamde volgelaa-wijken, heeft niet tot heel erg veel verbetering geleid. Conclusie is van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Verslaggever Martijn Bink is in de Amersfoortse Krachtwijk... want zo worden ze tegenwoordig genoemd, de Krachtwijk Kruiskamp. Martijn, hoe gaat het daar in die wijk? Ja, Kruiskamp in Amersfoort was ooit nummer 23 op de lijst van Vogelaar. Als ik hier nu om me heen kijk, ik zit op een speelveldje in Kruiskamp... ziet het er eigenlijk allemaal keurig uit. Aangeharkte tuintjes, het zijn van die laagbouwwoningen uit de jaren 50... en wat flats uit de jaren 50 van zo'n vier verdiepingen hoog met satellietschotels eraan. En dat duidt er dan op dat hier, nog, dat hier veel allochtonen wonen. En naast mij zit mevrouw Ellie van Westerlaak. U bent zo'n betrokken bewoner, hè? Ja, dat zegt men. Je woont hier al 40 jaar? Ja, dat klopt. Hoe is deze wijk nou veranderd sinds 2007, sinds Kruiskamp een vogelaarwijk werd? Nou, er is uh, heel veel nieuwbouw gepleegd. Dat was al voordat we vogelaarwijk werden in gang gezet. Maar het is daarna wel ge, uh, erg beter geworden. Er zijn meer nieuwe woningen gebouwd. Er zijn een aantal uh, wat oudere flats afgebroken en daar zijn uh, nieuwe laagbouwwoningen voor teruggekomen. Uh, zelf vind ik dat er een klein goudkusje is gebouwd langs de rand van de wijk en dat vind ik een beetje jammer. Een goudkusje, dat betekent dat hier woningen staan, uh, ja, die moesten de wijk eigenlijk gemeleerder maken. Hè? Mensen met verschillende inkomensgroepen uh, moesten hier komen wonen. Ja, dat klopt. En dat zou ook uh, door elkaar heen gebouwd worden, huur en koop door elkaar. En dat is dus niet gebeurd. Voelt u zich nu veiliger in deze wijk sinds 2007? Nou, ik heb mij eigenlijk nooit onveilig gevoeld in deze wijk. Maar er waren wel gedeeltes in de wijk waar het wel onveilig was. En dat is inderdaad wel wat verbeterd. Maar er zijn ook dingen waarvan ik denk van, nou, dit vind ik raar. Want er is nu uh, een gebiedsverbod ingesteld op dit speelplekje. En dat hebben wij nog nooit meegemaakt. Waar zit dat in dan? Uh, hangjeugd. Die uh, schijnbaar toch voor overlast zorgen. Nou, die hangjeugd is er altijd al geweest. Dat is van alle tijden. Dat was vroeger ook al zo. En uh, nu schijnt de overlast zo groot te zijn dat er een gebiedsverbod tussen 10 uur s'avonds en 8 uur s ochtends is. En dat vind ik toch wel heel ver gaan. En er rijdt ontzettend veel politie heen en weer. En dat, dat maakt het gevoel van veiligheid niet groter. Nee. Maakt u zelf wel eens wat mee? Maakt u zelf wel eens criminaliteit mee hier in de wijk? Ik heb wel wat meegemaakt. Ik ben een keer overvallen bij een pinautomaat. En uh, ik heb ook wel eens gezien dat er uh, mensen beroofd zijn. Dus uh, er gebeurt echt wel wat in de wijk. Nou lijkt het er ook een beetje op alsof al dat geld, al dat vogelaar geld, hier vooral in uiterlijke schijn is gestopt. Ze hebben de wijk prachtig opgeknapt, maar misschien dat het onderlaags nog steeds borrelt. Kan je dat zo samenvatten? Ja, gedeeltelijk wel. Niet helemaal. Gedeeltelijk wel. Er zijn ook wel projecten gestart. Er is een project gestart achter de voordeur. En dat, uh, daarin werden mensen dus uh, naar de hulpverlening doorverwezen. Werden ze begeleid met hoe, ze, hoe en waar ze hulp konden krijgen. Dat is dus uh, ja, wegens de bezuinigingen weer afgeschaft. Uh, nou, alle buurthuizen zijn dicht in heel Amersfoort. Er zijn dan uh, particuliere initiatieven waardoor er twee weer open zijn. Maar de rest is allemaal weg. Dus dan denk ik van ja, daar zijn we niet veel beter van geworden. Nou zegt het planbureau ook van ja, je had het eigenlijk net zo goed niet kunnen doen. Want uh, vergelijkbare wijken waar dat geld niet is ingepompt... hebben eigenlijk een vergelijkbare ontwikkeling doorgemaakt. Herkent u dat? Nou ja, daar kan ik natuurlijk niet zo heel veel over zeggen. Want ik woon dus hier. Maar ik begrijp wel dat de wijken aangrenzend aan Kruiskamp wel meegelift zijn... Op de, ...op de successen van Kruiskamp. En die hebben ook wel mee geprofiteerd van het vogelaargeld. Dus wat dat betreft kun je niet zeggen dat dat helemaal mislukt is? Nee, dat is het ook niet. Het is niet helemaal mislukt. Maar er, zijn natuurlijk, er blijven natuurlijk altijd een aantal zaken over. En het is natuurlijk wel zo, als je uh, uh, nieuwbouwwoningen in een wijk neerzet... ...dan gaat natuurlijk wel uh, de werklood... ...en met mensen met een inkomen en werk... ...dan gaat dus uh, de statistieken, die verschuiven dan een beetje. Volgens mij zit ik nog steeds wel naast een trotse bewoonster... Misschien uh, moeten we zo eens even een wandeling gaan maken door de wijk. En dan kunnen we in de latere uitzendingen van het Radio 1 daar weer verslag van doen. Zeker. Lekker goed plan. Die zijn vanaf 12 uur, om 1 uur en uh, om half vijf. Dan uh, zit je Jeroen aan zeker. Uh, u hoorde onze verslaggever Martijn Bink. Hij was dus in die Amersfoortse krachtwijk Kruiskamp. En hij sprak met Ellie van de Westerlaak. Zwitserland dan. Na het grote treinongeluk in Spanje, het busongeluk in Italië... Een treinongeluk in Zwitserland. Gisteravond reden in de buurt van Lausanne twee treinen frontaal op elkaar. De machinist kwam daarbij om het leven. We gaan erover praten met uh, Tim de Wit. Tim, uh, als er twee treinen op elkaar uh, botsen en alleen de machinist overlijdt... mag ik dan zeggen dat het meevalt? Ja, ik denk dat dat vooral een groeit bij een ongeluk is geweest. Zeker als je de foto's ziet van de ravage, want die was echt behoorlijk groot hoor. Het voordeel was in die zin dat uh, de twee treinen op elkaar klapten in de buurt van het station. En dat gebeurde dus niet meer op hele hoge snelheid. Maar ja, daar hadden zeker meer slachtoffers zitten als je, zoals gezegd, de foto's zag. Nou, het gebeurde allemaal in het Franse deel van Zwitserland, eh, vlakbij het stadje grange pres marnan Dat is in de buurt van Lausanne. En eh, 35 mensen raakten daarbij dus gewond eh, van wie er vijf eh, ernstig aan toe zijn. Die worden nog altijd behandeld in ziekenhuizen. En waar gisteravond over werd gevreesd, is dus ook gebeurd. Hè. De machinist is bij het ongeluk omgekomen. Die zat volledig ingeklemd na de botsing en is vannacht eh, door de brandweer bevrijd. Maar bleek toen al niet meer in leven te zijn. Is er inmiddels meer bekend ook over de oorzaak van het ongeluk? Nou ja, dat is natuurlijk de grote vraag bij zoiets. Hoe kan het nou gebeuren dat twee treinen ineens op hetzelfde spoor terechtkomen? Heeft een van die machinisten een rood sein gemist? Nou dat moet nu onderzocht worden. Maar daarna zijn er ook wel twijfels over het systeem van de wissels in dit gebied. Dat was vooral te lezen in de Zwitserse media. Die stammen namelijk uit de jaren zeventig... en die werden door verschillende Zwitserse kranten als verouderd omschreven. En daarnaast uh, is het niet eens de eerste keer dit jaar in Zwitserland... dat er twee treinen op elkaar uh, botsen. Want in januari gebeurde dat ook al. Toen in de buurt van Zurich. En daarbij uh, vielen toen ook geen doden, maar raakten er wel 17 mensen gewond. ja, ja je merkt wel dat de discussie in Zwitserland... over dit soort ongelukken uh, uh, een stuk uh, zal oplaaien. Zeker na dat ongeluk van gisteravond. Ja. Maar, weer, maar, maar, maar we... Tim, er is iets raars aan ja. de hand. Want uh, Zwitserland wordt toch over het algemeen gezien... als een van de veiligste <kwijnt> landen op uh, spoorweggebied. Nou ja, inderdaad, dat wil ik zeggen. Ja, ze staan er natuurlijk onbekend. Op het moment dat het dat het winter is uh, in Nederland de treinen niet meer kunnen rijden vanwege bevroren wissels, kijken we allemaal naar Zwitserland waar... Dat het nog vele malen kouder is en waar wel iedereen doorrijdt. Dus dat is inderdaad het opvallende aan De Zwitsers gaan er ook prat op, hè? dat ze natuurlijk een heel goed functionerend openbaar vervoersysteem hebben. Ja, en dan twee van dit soort hele rare ongelukken uh, in een jaar. Dat is natuurlijk wel opvallend. Uh, het zit hem dus niet zozeer, volgens mij, in de, in de kwaliteit van de wissels. Hè? Of, de, of ze kunnen rijden bij uh, koud weer of niet, maar meer. Uh, en, en dat is tenminste wat er een beetje wordt gesuggereerd. Als je een rood zij mist... ...dat er dus uh, een soort uh, dwangrem uh, wordt doorgevoerd... ...waardoor de andere trein dus aan de andere kant van het spoor wordt gestopt met... Uh, uh, uh, dat, ...dat er wordt gezorgd dat hij niet meer door kan rijden. En uh, dat is gisteravond dus in ieder geval niet gebeurd. En dat was in januari ook niet gebeurd. En dat zou dus te maken hebben met het verouderde systeem... ...die dat nog niet helemaal precies kan. En uh, ja, de vraag is natuurlijk of dat nu zo snel mogelijk wordt aangepast... zodat er... Met de, de nieuwste systemen, daar, daarbij wordt er wel, uh, nee. wel voor gezorgd dat de treinen niet meer door kunnen rijden. Dat het vervolgens niet meer kan gebeuren in Zwitserland. Dankjewel voor je toelichting, Tim. Was dat Tim Dewit? Een massale uitbraak van gevangenen in Pakistan. Honderden Taliban-strijders zijn ontsnapt. Daar gaan we het zo over hebben. Douwe Bob heeft een opvolger. Michael Prins heet hij. Hij won gisteravond de finale van de beste singer-songwriter van Nederland. En dat ging als volgt. Welkom bij de finale van de beste singer-songwriter van Nederland. Hier is de Mira. Dit is Jasper. Hier is Mike. Maar wie krijgt dan uiteindelijk de titel de beste zingersonghuiden van Nederland? Wie krijgt dat extra zetje? Wie heeft het totaalplaatje van schrijven, zingen, spelen, performen? De winnaar, diegene die zich de beste zingersonghuiden van Nederland 2013 mag noemen, is Michael. Oh, En is nu de is Michael Prins. Goedemorgen en gefeliciteerd. Goedemorgen en dankjewel. <laughs> ja. Verwacht, um, ho ho hoe gaat zoiets? Uh, hoop je daarop of reken je daarop? Hoe uh, ben je gisteren die finale ingegaan? Um, nou, er hangt van een bepaalde spanning natuurlijk. Want je weet dat, dat uiteindelijk dat moment gaat komen en... Um... Ja, het moment wat je weet dat gaat komen, ja. Ja, nou weet je wat het is? Hoezeer je ook, zeg maar, door de hele loop van het programma heen... Uh, denk ik dat ik voor iedereen wel spreek dat het, het winnen... weet je wel, dat hoort ook gewoon een beetje op de achtergrond te liggen. Gek genoeg is dat dan nu helemaal het actuele ja. uh, een ding daarvan. En dan gaat het daar ook over. Uh, in hoeverre dat, je, dat ik daarmee bezig ben. Het zit natuurlijk in je systeem, maar ik heb... Uh, ik heb, ik heb al echt in de muziek gezeten. Ja. Dus, dus Want dat was eigenlijk het belangrijkste van het hele programma. Van alle deelnemers. Dat je gewoon lekker muziek kon maken. En dat er ook aandacht voor was. Ja, absoluut. Ja. Nou ja, ik vraag het ook een beetje. Ik begin ook een beetje zo op deze manier. Want Maike Houbouten was eigenlijk toch de grote favoriet. Tenminste, die scoorde al een nummer één uh, hit. Ja, um, ik, ik, natuurlijk was hij um, favoriet. Maar. Doe, waar, waar heb je het dan over? Weet je wel, favoriet om het te ja. winnen of ja, dat ze dat, gewoon een heel dat, mooi liedje heeft geschreven? Ja, nou je precies, dat weet ik eigenlijk ook niet. Omdat ze een nummer 1 hit uh, had gescoord, denk je dan van ja, die zal ook wel winnen. Maar dat is natuurlijk een beetje een rare vergelijking. Denk ik wel, ja. Ja, want waarom heb jij gewonnen, denk je zelf? Ik bedoel, valt het al te analyseren of zijn we daar veel te vroeg voor om die vraag te stellen? Um... Ja. Ja, ja, om, om daar zelf, nou <laughs> ja. zelf iets over te zeggen. Kijk, ik weet gewoon voor mezelf hoe ik in mijn muziek sta. En dat probeer ik zo puur mogelijk te, te brengen. En ook zo eerlijk mogelijk te doen. En ik denk dat dat uh, belangrijk is in muziek. Dat ja. is wat ik weet. Vorig jaar, Douwe Bob. Nou, dat is lekker gegaan natuurlijk. Ik bedoel, als je dat als voorbeeld hebt. Heb je een, een, hoop je ook op zo'n soort carrière? Um, nou ja, ik, ik, ik, ik, ik zie Douwebop spelen, weet je wel. En ik... En ik, en ik uh, Eens even denken, hoor. Ja. Ja, ja, wat, ja. Hij doet, wat hij doet is te gek. En kijk, hij, hij leeft van zijn muziek. Tenminste, dat, ja, dat is yep. zo. En ik denk dat dat gewoon uh, wel een beetje de droom is, toch? Van iedere muzikant. Lijkt me wel, als je begint inderdaad. Dan is het je droom om de beroeps te worden. En nu mag je spelen op een aantal festivals? Ja, op uh, Siget en Lowlands... Nou, ja. Nog wat andere dingen. Waar ik, wat ik zelf super tof vind en heel erg naar uitkijk... is dus met dat orkest. Het spijt me zeer. Ik weet even niet met welk orkest. Maar ik ga met een orkest iets opnemen. En daar, daar heb ik heel veel zin in. Ja. Kortom, we gaan heel veel van je horen. Ik uh, wens je nog een mooie dag. Uh, je u. zal wel kapot zijn uh, volgens mij. Dan word je geleefd. Hè? Maar ja, dat hebben artiesten ook. Michael Prins, dank je wel. Graag gedaan, dank je wel. Erwin de Hart bij de ANWB. Jij weet hoe het met het paard is afgelopen. Nee, dat. Uh, Nog niet. Nee, ik zou liegen als ik zou weten. Je zou het uitzoeken, ja, nou, ik kan een hele lange stilte laten vallen, nou, maar ik weet het gewoon <laughs> okay. niet. De N36 Almeloos Delumsvaart is nog steeds in beide richtingen dicht bij Ommen... door een uh, geschade auto met een paardentrailer. Een paard zou er nog in zitten, maar dat weten we dus nog niet zeker. En er zou ook een uh, auto in de sloot liggen. De verwachting van Rijkswaterstaat is dat de weg om kwart voor elf weer vrij is. Er staat er ook nog een file op de A4 Den Haag richting Amsterdam... tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep, 7 kilometer...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 Show me what I'm looking for. Servië is een van de laatste rokersparadijzen van Europa. De golf aan anti-rookmaatregelen van de afgelopen jaren... is grotendeels aan het land voorbij gegaan. Maar zelfs in dit blauw doorrookte bastion is de kentering in zicht... merkt onze correspondent Joost van Egmond. Serviërs paffen er ieder jaar maar liefst aan 3000 sigaretten doorheen. En dat is dan nog per hoofd van de bevolking... Voor iedere roker ligt dat op pakweg een pakje per dag. Zo'n gigantisch aantal haal je natuurlijk alleen als je overal mag roken. En dat is dan ook het geval. In een café als dit staat permanent de asbak op tafel. En er wordt ook nog eens vaak gelegd. Echt gehalen. En de prijs van een pakje? Best dienende. Ongeveer 1,80 euro. Dat is meer dan het een paar jaar geleden was. En er wordt dan ook wel over geklaagd. Maar diep in hun hart weten Serbische rokers dat ze hier in een soort rokersparadijs wonen. We we are now in some kind of smoking paradise. <laughs> we live in Serbia, ja. Yeah. Dat vindt althans Alexander, een stevige roker van de jaren 50. Maar hij heeft tegelijkertijd ook zijn twijfels bij hoe lang dit nog gaat duren. No, it won't. It will last maybe for two or three years more. But not more than that. En dus tref ik hem terwijl hij een apparaat test... dat de laatste maanden in België al mateloos in opkomst is. De elektronische sigaret. In het land waar je overal voor een habbekrats nog kunt roken... is dat ding mateloos populair. Het winkeltje dat Alexander heeft uitgekozen is er pas net. Het wordt gerund door Silvio Cerisare. Een Italiaan die voor een paar maanden is overgekomen... omdat hij hier een gouden markt ziet. Ja, er zijn tanti fumatori en zijn nog niet educati aan fumeren, de sigaretten elektronica. Als verkoper zit hij hier voorlopig wel goed, licht uit. Want nu Servië echt werk maakt van het lidmaatschap van de Europese Unie, zal het vrije roken een van de eerste dingen zijn die worden aangepakt. Ik denk dat het met het tempo ook hier kan dat Serbië zich normatieve Europese. Al die halfslachtige maatregelen van nu, zoals een niet-rokerstafeltje midden in een café die verder blauw staat van de rook, zullen een stuk strenger gaan worden. En dan gaat een heel groot aantal rokers op zoek naar een uitweg. Eén van hen is Alexander. Bevalt hem prima, zegt hij. So I I understood that it's healthier and uh, it it's not Prohibited. Plannen om helemaal te stoppen heeft hij niet, zoals de meeste serviers die aan de e-sigaret gaan. Ze gebruiken hem ernaast. Die paar papieren sigaretten per dag die ze nog roken, vinden ze veel te lekker om te laten staan. It doesn't bother my, my health yet. Voor een e-sigaretten-adept als verkoper Cherry Sara is dat een vreemde gewaarwording. Wat hem betreft hebben de twee weinig met elkaar te maken. Papieren sigaretten zijn voor nerveuze mensen en e-sigaretten... Die rook je ontspannen. Maar goed, de klant is koning. En hij is al lang blij dat hij de levensstijl van Serbische rokers... een klein beetje in de gezondere richting kan duwen. Verslag was dat van Joost van Egmond. Bij een aanval op een gevangenis hebben terroristen in Pakistan... honderden gevangenen bevrijd. wielen wilden twaalf doden en meer dan 200 gevangenen wisten weg te komen. Onder hen vermoedelijk ook een grote groep militanten. gaan we even over praten met onze Zuid-Azië-correspondent... Lucas Waagmeester. Lucas, dat is een spectaculaire ontsnapping. Hoe hebben ze dat voor elkaar gekregen? Nou, door die gevangenis te bestormen met een groep die raketwerpers bij zich had... handgenaten, de eerste groep Taliban, want die zit erachter... die uh, was gekleed in politieuniformen... om de eerste lijn van de bewaking van die gevangenis te verrassen. Ze hadden luidsprekers bij zich om hun maten binnen uh, toe te roepen... en de weg naar buiten te wijzen, dus het was echt goed voorbereid. Ze, hadden, ze hebben zeker 30 hardcore militanten weten uh, te bevrijden... zegt de lokale politie. Er is in die stad inmiddels he, Dera Ismail Ghan, de belangrijkste stad aan de grens van uh, Waziristan, zo'n notoire uh, talibangebied in Pakistan. Er is in die stad inmiddels een uitgaansverbod... nu al de hele nacht en ochtend. Probeerd wordt natuurlijk om zoveel mogelijk... van die ontsnapte gevangenen uh, weer te pakken. Dat lukt tot nu toe niet erg. Veertien ontsnapten zijn weer opgepakt, is het bericht. En de rest inderdaad zo'n 225, 225 uh, gevangenen die zijn hem gesmeerd. Ja, nou zo'n actie uh, op zich... Zou je kunnen zeggen, dat kan je misschien ook wel uh, verwachten... als er zoveel strijders daar opgesloten zitten? Ja, zeker. Nou, wat er bijvoorbeeld van de week ook gebeurde in Syrië... in Homs ook in Bagdad was een grote uitbraak deze week... met hulp van buitenaf. Dus het lijkt haast wel eventjes uh, de trend in terroristische kringen... kun je zeggen, om medestrijders met geweld uit de gevangenis te halen. Dera Ismulgan is echt een, een belangrijke hub voor militanten in Pakistan. Uh, bij militaire operaties in Syristans in de afgelopen jaren... ...honderden leden van terreurgroepen opgepakt. En die zitten voornamelijk inderdaad allemaal daar, in die gevangenis. Het is ook echt niet de eerste keer dat dit Pakistan overkomt, notabene. Vorig jaar nog werden er honderden militanten ook bevrijd, in april vorig jaar. Dus er komen, er komen zeker wel vragen over. Als dit, als dit vaker gebeurt, en je bent er gewoon niet op voorbereid. Tegelijkertijd, we zien wel vannacht de Taliban... ...de hoeveelheid geweld die ze toch weer bereid zijn te gebruiken bij zo'n actie... Ja, hoe verdedig je je eigenlijk tegen dit soort enorme oorlogstactieken? Het is ook niet makkelijk. Dus er zal wel een discussie over komen. Uh, dit is een belangrijk punt altijd voor de Taliban. Gevangenen vrij krijgen. Hier forceren ze gewoon weer met grof geweld... een, een, een tientallen mensen de, een weg naar buiten. Ja, want zaten er ook kopstukken bij van, uh, van de Taliban? Nou, dat is nog niet helemaal duidelijk. Uh, er, wordt, nou, er wordt nu naar gekeken. Uh, de, de elektriciteit is uitgevallen in die gevangenis. Het is dus vannacht met zaklampen in dat gebouw... Uh, gezocht Nou oké, okay, wie hebben we nog? Zullen we zeggen, wie is er nog binnen? Uh, maar uh, de, de, de lokale politieautoriteiten uh, hebben nog niet willen zeggen... wie er eigenlijk precies uh, zijn gesmeerd. Behalve dat ze dus zeggen, uh, 30 militanten in ieder geval... echt wel, uh, het zijn heus wel voor, die, voor dat gebied heus wel grote namen. Maar of daar ook mensen bij zitten die we inderdaad interna internationaal ook kennen... die bijvoorbeeld over de grens ook opereren in Afghanistan... Uh, dat moeten we even afwachten. De zoektocht gaat door. Dankjewel, Lucas. Lucas, waagmeester was dat over die grote uitbraak van gevangenen in Pakistan. Wouter is binnengekomen. Wouter, ik heb over. Uh, goedemorgen, Nederland. Ja, goedemorgen weer. Wat ga je zo uh, allemaal bespreken, Wouter? De vierde Nederlandse jihadstrijder uh, schijnt gesneuveld te zijn in Syrië. Ja, daar komen dat, berichten uh, over. Ja, dat, dat wordt gemeld. Wij praten met Hans-Jaap Melissen, die is vaak natuurlijk in Syrië geweest. Hij ja. heeft ons ook gesproken. En de AWB meldt dat we onze eigen auto overschatten. We denken dat hij maar alles kan. Dat oh, we met allemaal... die Ja, dat is... We gaan rijden alsof we in de duurste jeep op pad gaan. Maar uiteindelijk is het ook maar weer een gewone en... auto... die helemaal niet zo bijzonder is. Dat en dan, dan we... raken we door in de problemen. Ja, dat gaan willen, we over praten. willen we juist niet horen, Wouter. Ja, maar... Maar ja, je moet nog op vakantie misschien. Ja, dus. precies. Maar we moeten het wel horen, want het uh, is handig om te weten. Zo is dat. Goed, dat allemaal straks in Goedemorgen Nederland. Het is exact wat tijd we goed, Jan van der Putten. Half tien. Dit is Radio 1. Knap hoor. Tijd voor het NMS-journaal. Beleid van de afgelopen jaren om achterstandswijken op te knappen heeft weinig effect gehad. Ook al is er een miljard euro in geïnvesteerd. Dat is de harde conclusie van het Sociaal en Cultureel Planbureau. In die wijken, vooral bekend als Vogelaarwijken, is het bijvoorbeeld nog steeds onveilig. In de Amerikaanse staat Florida zijn opslagtanks met propaangas ontploft. Zeven medewerkers zijn met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Eerder werden vijftien anderen vermist, maar volgens de politie is iedereen inmiddels terecht. Ooggetuigen melden dat de ontploffingen op het terrein van de gasfabriek wel een uur lang duurden. In de Amerikaanse hoofdstad Washington praten Israël en de Palestijnen over vrede. Het heet officieel nog een voorbereidend overleg onder leiding van de Amerikanen. Het vredesoverleg tussen de Israëli's en de Palestijnen ligt al drie jaar stil. En de Thaise autoriteiten denken dat het nog weken zal duren... voor de stranden van Koh Samet weer schoon zijn. De stranden van het toeristeiland zijn besmeurd met olie. Ze zijn grotendeels afgesloten voor het publiek. En dat zijn de hoofdpunten. De verkeersinformatie. Erwin de Hart, weet je het nou al van het paard? Nee, ik weet het nog steeds niet. De... Nee. nee, ik weet het echt niet. De N36, almelo denemsvaart In beide richtingen is deze weg dicht bij Ommen... door een geschade auto met paardentrailer. paard zou er nog in zitten. Een auto ligt in de sloot. Na verwachting van Rijkswaterstaat is de weg om kwart voor elf vanochtend weer vrij. Dan de file op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Zeven kilometer lang tussen Hoogmaat en Knopend Burgerveen na een ongeluk. De weg is net weer vrij. En de N246 Westgrafdijk richting Beverwijk in Noord-Holland. Tussen Assendelft Zuid en Beverwijk staat 2 kilometer. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Wouter Kurpershoek. De vierde Nederlandse jihadstrijder gesneuveld in Syrië. De Mexicaanse drugsbende wil mensen bekeren. Mark Rutte gedraagt zich niet als de premier van alle Nederlanders. En het ochtendumeur van Mart Smeets. Het is drie minuten over half tien. Dit is Caro, Goedemorgen Nederland. Martijn Grimius bericht deze week vanaf de Route du Soleil. In Luxemburg, waar lege benzinetanks massaal worden bijgevuld... Reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgennederland.nl Opnieuw is een Nederlander om het leven gekomen bij de strijd in Syrië. De website dewarereligie.nl meldt dat de Nederlandse Marokkaan... martelaar is geworden bij een vuurgevecht in Aleppo. Oorlogsverslaggever Hans-Jaap Melissen, goedemorgen. Goedemorgen. Verbaast het je dat er weer een Nederlander is gesneuveld? Helemaal niet. Hè? Het is een oorlog en daar vallen slachtoffers. Uh, je kunt een beetje verbaasd zijn dat het er nog zo weinig zijn. Misschien wel eerder, waardoor ik wel eens gedachten uh, heb gehad. Zijn ze wel allemaal aan het uh, front, het echte front. Hè? Want Je kunt in allerlei verschillende linies bij een front zijn. Um, want in eerste instantie hoorde ik als geluiden dat ze niet allemaal werden ingezet. Echt aan die voorste linie, omdat ze weinig gevechtservaring hadden. Alleen een beetje waterdragers... Uh. Nou ja, ja, mag je ja, ook, ook gebieden uh, veilig maken. Maar daar weten we gewoon heel weinig vanaf eigenlijk. Uh, als je daar de plekken, wat ik ook gedaan heb, probeert te kijken waar ze zitten, dan, dan worden ze heel erg afgeschermd. Ze dus willen eigenlijk niets met de pers te maken hebben. We hebben wel op een gegeven moment uh, ja, digitaal op afstand met de volksstand geloof ik, contact gehad. En een, uh, ja, het is een beetje een moeilijke wereld om uh, toegang tot te krijgen. Ja, de bron van dit bericht is de website dewarereligie.nl. Wat is dat voor website? Ja, dat is een website die in ieder geval hele goede contacten heeft met die kringen. Uh, waarschijnlijk daar ook zelf in is ontstaan. Uh, de, de site heeft altijd uh, op tijd kunnen melden wie er daar doodging. Uh, je je merkt gewoon dat ze goed ingevoerd zijn... Uh, een website die als motto hanteert, al is de leugen nog zo snel de ware religie achterhaalt vind ik wel. Dat, ja. Uh, maar ja, daar zitten mensen bij die duidelijk contact hebben met familieleden, bekenden in Nederland. Uh, en daar mogelijk ook zelf aan meewerken. Ja, wat weten wij van deze jongen die nu om het leven is gekomen? Ja, deze jongen, deze vierde slachtoffer, uh, dat is een broer van een jongen die eerder is omgekomen... Uh, en, en dat is eigenlijk wat er nu over bekend is. Er wordt nog zijn non-de guerre, zijn oorlogsnaam bekend gemaakt, Abu Waleh. Uh, heel veel mensen die strijden, die hebben altijd een gevechtsnaam, uh, heten ze Abu nog wat. Of Abu Dingen, zoals in de video zagen ooit voorbij komen. Want het is moeilijk uit elkaar te houden soms. Maar ja, dus hij, hij heeft daar in Aleppo gevochten en is door twee kogels geraakt. Meld, die, die site, de Religie.nl. En het opvallende daarin is dat ze gevochten hebben uh, tegen de Koeren. Uh, want wij. Voor mensen op afstand denken ze wel dat uh, ja, de oorlog is om Assad weg te krijgen. Maar ja, de Koerden, of een deel van de Koerden, altijd, wordt vooral gezien als ja, hulpers, uh, helpers van uh, Assad. En die strijd speelt zich ook nog af. Er zijn heel veel andere uh, gevechten die plaatsvinden in Syrië... Die, die niet rechtstreeks op de troepen van Assad zijn gericht. Heb jij het idee dat die buitenlandse strijders, onder wie dus ook de Nederlanders... dat die fanatieker zijn in sommige gevallen dan, dan de Syriërs zelf? Ja, dat, dat heb ik me ook wel eens afgevraagd. Je, je, kijk, je staat er niet naast op het moment dat ze dat doen. Maar je kunt je ook wel bedenken dat ze zich willen bewijzen. Uh, er zal wat ongetwijfeld argwaan ook zijn. Als je als, als, als, zeker ook als, als, als, als wat westers uitziende strijders, Want daar zijn er ook wat van. Er zijn ook mensen hebben we wel wat Arabische achtergrond, of Marokkaanse achtergrond. Uh, misschien worden die iets eerder geaccepteerd dan mensen die meteen op hun blauwe ogen zou moeten geloven. Uh, dat er wordt ook wel eens gedacht, natuurlijk, dat er mensen zijn die uh, voor uh, inlichtingendiensten in werken. Zeker nog, ja, toen ik op zoek ging bijvoorbeeld op mijn vorige reis naar, naar Syrië... naar één bepaalde uh, Nederlandse strijder, Victor Drosten... Ja, dan kom je in kringen terecht... die ook mij dan meteen verdacht vinden... van waar wil jij dat allemaal weten? Ben je van een inlichtingendienst? En dan ben je... best wel veel risico. Hoewel ik op een gegeven moment... juist zelf bij de inlichtingendienst van de rebellen terechtkwam... en iets meer informatie kreeg. Maar toen kwam ik ook niet verder dan te horen... dat die Victor Drost naar een provincie verderop was vertrokken... niet meer in Aleppo zat. Maar ja, ergens dus was hij aan het vechten. Dat weet ik ook niet. Maar in ieder geval dat ze dan weer ergens anders zaten. Maar ze worden heel erg afgeschermd. Officieel zegt zo'n inlichtingendienst dan ja, nou ja, schermen juist die buitenlandse strijders heel erg af van de pers. Eh, omdat Assad juist die mensen wil pakken. Het zou overigens wel heel erg logisch zijn als inlichtingendiensten... deze jongens re recruteren, westerse inlichtingendiensten. Ja, natuurlijk. Maar dat, is dus ook, uh, dat, dat zou uh, de inlichtingendienst natuurlijk graag willen. Dat ze op die manier informatie hebben. Uh, je kunt je afvragen of dat gelukt is, hoor. Uh, ja, want Heb jij het idee zijn. dat bijvoorbeeld de AIVD goed weet... welke jongeren op weg zijn of op het punt staan om te vertrekken? Nee, en zeker en, en, nog, ik heb soms wel een beetje de indruk dat het een beetje knullig gaat allemaal, maar er uh, zijn ja, ook allemaal hele uiteenlopende getallen genoemd. Er zouden honderd Nederlanders in Syrië zitten, of oh, oh, veel minder. Nou ja, die nee, website waar we het net over hadden, die ja, meldt enkele tientallen, ja. En vooral ja. uit de regio Den Haag, Delft en ja. Zoetermeer. Ja, kijk, misschien zijn er... Je krijgt natuurlijk dus op een gegeven moment een hoog getal wel... wat je kunt aanhouden voor mensen die er naartoe zijn gegaan... maar sommige mensen zijn weer teruggekomen. En uh, sommige hebben er geen zin meer in... of er is druk vanuit hun eigen omgeving uitgeoefend op hen... dat ze terug moesten komen. Sommigen hebben ook gewoon een gezin in, in Nederland. En, uh, maar ik heb niet het idee dat ze uh, exact weten... wie er nou allemaal heen gaan. Uh, aan de andere kant, ja, je weet... Je kunt dat ook allemaal heel slecht bijhouden en je kunt het zeker niet goed bijhouden als ze eenmaal in Syrië zijn gearriveerd waar ze dan vechten en tegen wie. Want wat ik net al vertelde, uh, de gevechten vinden nu op zoveel verschillende plekken plaats en op zoveel verschillende manieren. Dat uh, ook als je als journalist dus de plekken gaat, dat het heel lastig is om achter, uh, ja, achter die jongens te komen. Ja. En terwijl je dat verhaal natuurlijk graag wil maken voor de Nederlandse media, zijn we natuurlijk uitermate geïnteresseerd in uh, wat die jongens. Aan de... Er, is, er zijn aanwijzingen overigens dat Nederlands sprekende jongeren betrokken zijn bij oorlogsmisdaden. Er is een filmpje, een afschuwelijk filmpje, waar Nederlands gesproken wordt tijdens het onthoofden van een uh, Assad aanhanger. Ja. Dus het zijn niet alleen maar jongens die, uh, nou ja, manmoedig strijden. Het zijn ook jongeren die verder gaan dan dat. Ja, nee, dat, dat, dat, dat filmpje is natuurlijk enige tijd geleden naar buiten gekomen en daar... Waarschijnlijk zijn het anders Vlaams, het accent, he? ja. hè? Vlaams accent. En, uh, nee, ja, dat zijn uh, zaken die in deze oorlog gebeuren. Ja, ik hou die, die, die filmpjes nauwlettend in de gaten. Er zijn zelfs meer filmpjes geweest waarop je Nederlands sprekende jongeren kon horen. Soms werd het ook weer met deze gesproken, dat je dat zelf suggereert eigenlijk, dat je altijd Nederlands verstaat. Maar, uh, ja. Het is natuurlijk, uh, wat, wat er in deze oorlog gebeurt, aan beide kanten van de strijd uh, vinden oorlogsmisdaden plaats. En uh, ja, daar, daar, daar val je ook als Nederlands- of Belgisch-sprekende strijder blijkbaar ook in, uh, word, je, word je blijkbaar ook bij betrokken. Ja, en, dit... en die jongeren, ja, er is ook de vraag of die ooit nog terug durven, als ze herkend worden op zo'n filmpje, of ze ooit nog terug durven überhaupt naar... Uh, naar Nederland En van sommige Nederlandse strijders weten ook wel... dat zij ook helemaal niet de bedoeling hebben om ooit terug te keren. En ook deze jongen, daar wordt ook op die waren site van gezegd... hij is de martelaren doodgestorven. En, en dat is prachtig, dat is mooi om te bereiken. En ik heb ook al van de strijders begrepen, het is nu Ramadan... dat het extra mooi is om als martelaar te sterven tijdens de Ramadan bijvoorbeeld. De Nederlandse overheid heeft uh, imams opgeroepen... om jongens te behoeden voor die strijd in Syrië... Ja, dat lijkt dus niet echt succesvol te zijn. Nee, ik denk dat je het eerder moet hebben van, van de echte directe familiekring als je mensen tegen zou willen houden. dan, uh, dan van een losse oproep van een imam. En ja, daar is natuurlijk een hele discussie ook over geweest. Hè, van moet je die jongens tegenhouden uh, of moet je ze gewoon in gang laten gaan? En uh, ja, Op dit moment zijn er nog genoeg in ieder geval die daar in gang kunnen gaan. Ja. We weten niet uh, wie er gaat en we weten ook niet uh, hoe ze. Terugkeren. Hans Jaap, dankjewel. De vraag van vandaag. Iedere dag behandelen we een vraag naar aanleiding van Nieuws dat u het bijzonder interesseert. Franse wijnboeren zagen dat hun druiven werden vernield door hagelbuien. In Nederland zetten fruittelers hagelkanonnen in om hun oogst te beschermen. Hoe werken die dingen? Het antwoord komt van Reinoud van den Born van Meteoconsult. Nou, het idee erachter is dat ze een drukgolf de buienwolk insturen... en dat die drukgolf of de hagelstenen op zo'n manier tegen elkaar aan laat botsen dat ze heel klein worden. Of, en dat is het verhaal van tegenwoordig, de spanningsvelden in de wolk omkeert. Nou is een onweersbui zo ontzettend veel groter dan het hagelkanon dat op de grond staat... en hangt de bui ook zo hoog dat het eigenlijk onmogelijk is... dat zo'n drukholf op wat voor manier dan ook invloed uitoefent... op die enorm turbulente wolk die erboven hangt. Er zijn heel veel tests mee gedaan. Men heeft één keer geprobeerd een hagelsteen een meter voor het kanon langs te laten bewegen tijdens de drukgolf. En ook die had geen succes. Het werkt niet. Heeft u een vraag bij de actualiteit? Mailt u ons dan naar goedemorgennederland.nl voor uw vraag van vandaag. Terug nu naar de route du soleil. Met verslaggever Martijn Grimmies. Wat moet erin? Uh, 95 hè. Oké. Okay. Nou. Er staat nog steeds op het kaartje, dus... Uh... Ja, wat dat betreft, uh, we gaan kijken wanneer hij het mag gaan doen. Heeft u nou speciaal gewacht totdat u bij Luxemburg wacht, was en dacht van nu ga ik hem vol tanken? Nee. Nee, nee, nee je komt in Luxemburg en je denkt bij jezelf, moet ik tanken? Uh, en als er dan voldoende inpast dan gaan we tanken. En ja, dan is het wel lekker goedkoop hier. Op weg naar het zuiden uh, met een caravan en met het gezin. Uh, en uh, de tanken lekker inhangen. Ja, Luxemburg is natuurlijk heel goedkoop. Wat kost het nou hier een liter? Uh, 1,42. Wat kost het in Nederland? Wanneer heeft u voor het laatste in Nederland? 1,68. Dat moet je wel zoeken. Oh ja, 1,68. Ja. 1,68 op dit moment. Dat scheelt was, dat 26 als... cent uh, per ja. liter. Ja, absoluut. En bedoel, dan hangt het er natuurlijk vanaf wat voor tankstations je opzoekt. Hoe groter ze zijn, en langs de snelweg is het alleen maar duurder. Maar u, bent, u heeft een grote auto die erin, dus dat scheelt behoorlijk. Ja, nee, dat scheelt gewoon een paar euro op een tank. Want een euro zes uh, scheelt die best wel. Maar dan ken ik mensen die uh, dachten van nou weet je, ik ga het zo aftanken dat ik precies in Luxemburg uitkom. Dan haal ik het maximale rendement eruit. En die, die stranden twee kilometer voor de tank. Ja, nou dat heb ik één keer gedaan. En, uh, niet dat ik gestrand ben, maar wel dat je zeg maar, op het moment dat je in de reservetank zit... dat je denkt bij jezelf, we zijn aan het eind... Ja, dan moet je echt stik zenuwachtig. Met samengeknepen willen in de auto. Ja, precies. Dus je hebt het samengeknepen in de auto. En ja, dan wil je gewoon niet meemaken. dat wil je echt niet meemaken. Kijk, geen tweede keer. Hij loopt ook lekker door, even kijken. 22 ja, liter. Ik dat hij staat trouwens 1,37 is deze. Dus we uh, zaten net 1,42. Dus het is nog iets oh, Hij is toch, dus, nog steeds nee, iets koper. Hij is nog iets koper dan dat wij er net uh, zeiden dat hij zou zijn. Dus. De rijen vallen op zich nog wel mee hier uh, in Luxemburg. Mark Rolles, de manager van dit uh, tankstation. Right no, right uh, het uh, is niet zo bezig nu? Nee, het is niet zo bezig nu, want we hebben veel meer mensen op vrijdag, zaterdag en zondag. Dit zijn de heel days dagen van de week. Vrijdag, zaterdag en zondag, dat zijn een beetje de piekdagen. Vandaag is een beetje een wat rustige dag. Hoeveel auto's komen er every day? We hebben een average van uh, 3.000 vehicles per dag. 3000 uh, auto's komen zo'n beetje per dag langs. Uh, is het uh, a lot meer dan het is in april? Is het veel meer dan in bijvoorbeeld april? Ja, het yes, is much more than in april. Het uh, is dubbel. 3000 vehicles a day, how do you handle it? Now is het not, not, not that crowded. Uh, but on the weekend days, is het sometimes too busy. Is het wel eens te druk? Uh, yes, sometimes de the, uh, the forecourt is overcrowded. So we hebben een big probleem voor dat. We are we have not. Ik ben er genoeg om een goed business te maken. Op zaterdag is iemand op de forecourt om te zeggen aan de mensen: Kom naar de pump nummer 1, want niemand is there, and En het zal easier for you. Dus so we proberen de the, the traffic te maken. Meer fluent. Op zaterdag, met name op drukke dagen, wordt het allemaal een beetje in goede banen geleid. Zodat iedereen er snel uh, doorheen kan. Dit is echt really goed business voor jou. Ja, yes, zeker. Sure, het is goed business. How many liters do you sell on the holidays? Uh, a lot of liters. I cannot give you the <laughs> the precise. Do you know it? Yes, I know it, but I cannot tell it. De precieze cijfers wil, niet, wil je niet zeggen, maar it's it must be millions. You can say that. Ik hoor een klik. Ik ben oh, Hij is klaar. Hij is klaar. Yeah, do... 47 liter. Ja, yeah, we doen we nog? Kijk, pas op de diesel of de, de, de benzine. We, we, we doen er nu eens te veel, hè? <laughs> Spijt eruit. Je toch had een rand toe vol, hè? Ja, helemaal. Het, komt nu, het, komt, het zit op mijn schoenen nu hoor. Au. <laughs> ja, daar heb ik even geen commentaar op. <laughs> 47 liter keer 30 cent. Dat moet je ongeveer delen door drie. Ja, nou ja, dat is toch. Dat, uh, dat is 15 euro. 15 euro verdiend ja. vandaag. Ja, dan 15 euro minder uitgegeven. Dat is toch altijd beter. Ja. Voelt lekker? Ja, dat is dus. heel erg lekker. Precies, heerlijk. Nog een goede reis. Dankjewel, ik ga hem afrekenen. Okay. Ja, je kunt natuurlijk ook gewoon elektrisch gaan rijden. Dat schijnt nog goedkoper te zijn. Martijn Gimmius was dat vanuit de benzinepomp. Vanaf de benzinepomp. Zometeen vormen de Mexicaanse tempeliers een bende of een sekte. Maar nu eerst. 3, 2, 1, go! Deze dag, 2003. De laatste zeven jaar werd de kever alleen nog maar in Puebla in Mexico gemaakt... Daar liep een paar uur geleden het laatste exemplaar van de band. Op deze dag, 30 juli 2003, rolde de laatste klassieke Volkswagen kever in Mexico van de band. De beroemde auto werd gebouwd van 1938 tot 2003. En in die periode zijn meer dan 20 miljoen kevers geproduceerd. Maar daar kwam dus een einde aan. Tot groot verdriet van liefhebber Marga Wiesner. Ja, gelukkig zijn er nog genoeg te krijgen, maar wel het einde van een tijdperk natuurlijk. Qua productie, gelukkig leven ze nog, maar wel een beetje een prieste dag natuurlijk voor de echte keverliefhebber. Het is een troepelautootje. De Volkswagen wordt ondanks alle latere modellen nog altijd geassocieerd met de kever. Tot altijd, loopt altijd in de meeste gevallen. Het is gewoon een hele lieve auto en heel aandoenlijk. En, ja, je hoort er vrolijk van als je erin rijdt. Ja, heel herkenbaar. Je hoort hem in de vecht al aankomen. Dat was ook heel apart toen ik in Mexico op vakantie was. Al die taxis en dan denk je, hey, ik hoor een kever, maar je hoort daar niet anders. Dus dat is wel heel erg bijzonder dat. Dat merkwaardige ronde vehikel, motor achterin, neus die geen naam mocht hebben. Mijn, uh, mijn eigen kever is felblauw, dat is een cabrio. Um, ja, ik rijd alleen in de zomer mee, want ik vind pekel op de weg dat vind ik zonde van mijn auto. Daarvoor ben ik het er zuinig op. Dat geldt trouwens voor heel veel keverliefhebbers. Die ja, alleen als alles mooi weer tevoorschijn komt. En, en verder rijd ja, rijdt met heel veel plezier in mijn auto. Ja, het gemoedelijk rijden. Het is lekker rustig, niet opgejaagd. Het is bij mij als kind begonnen. En ik ben begonnen met het verzamelen van miniatuurtjes. En toen ik 29 was, heb ik mijn eerste kever gekocht. En dat is nu 20 jaar geleden. Ja, het autootje ik me op, ik word er blij van. Als het kan, is het in de zomer mijn dagelijkse auto. Uh, een kever heeft vrij weinig onderhoud. Redelijk makkelijk zelf dingetjes zijn eraan te vervangen en te sleutelen. Gelukkig uh, iets makkelijker dan een moderne auto's tegenwoordig wat uitlezen is met een laptop. Je kunt nog een hoop dingen aan een kever zelf doen. De kever veroverde de wereld. Maar na 70 jaar onafgebroken te zijn uh, gefabriceerd, is het nu gedaan met de wagen van het volk. Toch wel. Ik sta ervan te kijken hoeveel vrouwen dat ook gek zijn van zo'n auto. Het is niet echt alleen pure mannenwereld. Ik heb natuurlijk ook al nagedacht over mijn eventuele eigen crematie. Nou, vervoeren in een kevertje, dat zal heel vrij moeilijk zijn. Het zou wel op een aanhangertje kunnen, maar we hebben gelukkig ook nog een busje. Dus waarschijnlijk dat mijn man die dan wel ter beschikking stelt om daar mijn laatste reis in te vervullen. Dat is een klassiek volkswagenbusje type 2 uh, TTB. Het einde van een tijdperk. Het verhaal van keverliefhebster Marga Wiesner. Uit 1974, I can help, Billy Swan. De Mexicaanse overheid is opnieuw in gevecht met een drugsbende. Deze keer gaat het om een bende die niet alleen aan drugsmokkel doet... maar ook mensen probeert te beïnvloeden door ze te laten bekeren. Edwin Timmer, goedemorgen. Goedemorgen. Correspondent in Mexico, een evangeliserende drugsbende. Ja, um, we hebben het over het Tempelierskartel... zoals we dat in het Nederlands hier mogen zeggen... Uh, dat houdt er inderdaad een opzienbarende mix op na, want het, is, het gaat niet alleen om drugsmokken, maar ook om evangelisatie. De oprichters van deze tempeliers nemen namen die religieuze kant echt wel serieus. Maar het heeft natuurlijk een extra voordeel, want zodra je de bevolking in jou uh, gelooft en uh, ongeveer leeft volgens jouw regels... dan heb je natuurlijk als criminele bende ook een enorme steun in jouw eigen regio. Ja, maar dit zijn drugsbendes in Mexico... die. Bekend staan om een buitengewoon gewelddadig gedrag. Dat heeft deze Tempeliersbende niet? Uh, ja, Deels wel. Hè. Uh, mensen die het niet met ze eens zijn, daar, uh, die maken ze ook een kopje kleiner. Maar we moeten dan even teruggaan naar de oprichter hiervan. Dat was Nazario Moreno. Ja, een beetje een gangster, een drugsbaas en een evangelist tegelijk. Het was ooit een immigrant in de VS die daar onder de indruk raakte van zo'n evangelistische prediker. En toen hij thuis in uh, Michoacán, in, in zijn deelstaat, uh, kwam, ja, toen heeft hij dat verdiende drugsgeld ook echt weer teruggegeven aan de bevolking. Dus via de aanleg van elektriciteit, riolering, van harde wegen en medicijnen. En dat waren eigenlijk. Zaken, het is zo'n afgelegen gebied waar de federale staat nooit voor heeft, heeft gezorgd. En na zijn dood in 2010 gingen aanhangers hem langzamerhand echt als heilige zien. Dus het is eigenlijk een aanklacht tegen de Mexicaanse overheid, maar wel door middel van drugsverkoop. Ja, zo mag je dat wel zeggen. Het zijn wel vooral de armste boeren hoor, die dan uh, hen de laatste tijd echt bijzondere genezingen gaan toedichten. En uh, ja, misschien niet de meest opgeleide mensen daar in de stad. Maar we hebben het echt over een, een, een, een afgelegen berggebied, uh, ja, waar, je, waar je ook vooral echt, echt alleen maar arme boeren hebt wonen. Verplicht hij al die mensen ook om daadwerkelijk uh, nou ja, zich te bekeren. Uh, Nee, wat er gebeurt is. De, de, de, er worden wel boekjes uitgedeeld door die uh, Templarios aan, aan de mensen in de buurt. Nou, daarvan zijn exemplaren opgedoken en die zijn ook in de pers verschenen. Uh, je ziet daar echt een heel ouderwets. Uh, Zo'n uh, ja, zo Tempeliersridder voorop met, met een groot kruis. En er staat gewoon in: oké, okay, jongens, uh, er mag niet worden af, afgeperst. Uh, je, mag, uh, je, je moet je houden aan onze regels. Uh, drugs, uh, uh, ja dat is dan heel grappige drugs, dat, dat mag gewoon niet zelf gebruikt worden, dat mag wel gesmokkeld worden. Ja en zo zijn er een aantal hele bizarre, ja voor een, een normale buitenstaande, je zou zeggen wat is dat voor bizarre kronkels, maar ja kennelijk uh, leeft dat. Wat vinden de autoriteiten van deze bende? Nou ja, die vinden dat uiteindelijk natuurlijk een heel groot probleem. Uh, je kunt wel zeggen dat... Uh, er, veel analisten hier zeggen dat deze bende... misschien nog wel meer dan een aantal anderen... echt een, een grote uitdaging voor Enrique Peña Nieto... de, de president hier is. Uh, want als hij niet hard ingrijpt... en in het federale gezag in dit uh, heel afgelegen gebied uh, herstelt... Ja, dan, uh, dan zou dat een, een boodschap geven... dat je eigenlijk uh, met deze presidenten ongestraft uh, kunt uitdagen. En daar zijn al gevechten gaande, heb ik begrepen... tussen deze... Bende en het leger? Ja, uh, ongeveer een maand geleden heeft, uh, heeft Peña Nieto weer heel veel militairen die kant op gestuurd. We hebben het wel over de, de, de Sierra de Coal, Comaan, vooral een bergachtig gebied waar heel veel marijuana, poppies voor heroïne en synthetische drugs worden gefabriceerd. En uh, ja, de, de, het zijn steeds hinderlagen. Dus die Tempeliers die gebruiken echt guerrilla tactieken om uh, nou ja, gewoon leger en politie uit te schakelen. En uh, ja, gisteren bijvoorbeeld, of, of, of maandag was dat, is er zelfs nog een hele hoge vice admiraal vermoord uh, door deze mensen. En de overheid is niet helemaal kansloos, maar wel een klein beetje in dit gebied, uh, begrijp ik, als ik goed naar je luister. Ja, nou, er zijn nu de laatste dagen en heb ik voor het eerst verhalen gehoord van mensen die zeggen van dat die tempeliers dus terwijl die vroeger zich redelijk anders gedroegen dan dan ja dat ze ook wel aan, aan moet je dat zeggen dat ze ook wel aan afpersingen doen dus ja misschien dat het makkelijker wordt voor de federale overheid om ze weer terug te krijgen. Oké, okay. Edwin Timmer was dat vanuit Mexico na tien uur gaan we verder met Caro. Goedemorgen Nederland. Kies Goedemorgen Nederland. Kies KRO. Het laatste nieuws. Naast de bus steeds meer witte lakens waren onder slachtoffers. De bus viel 30 meter naar beneden. Wat is er gebeurd? Is de chauffeur van de bus in slaap gevallen? Deden ze remmen het niet? De trein ontspoorde enkele kilometers voor de station van Santiago de Compostela. De trein mag daar officieel maar 80 en zou 180 hebben gereden. Er zijn diverse ultimatums gesteld aan de mensen hier achter me. Die moeten het plein verlaten. Wat als dat niet gebeurt? Gaan ze dan met geweld...